Album Direct van Direct. Met de nieuwe single A Good Thing. Koop dit album nu en profiteer van vele extra's. Zoals backstage beelden, nooit eerder uitgebrachte nummers... en ander exclusief materiaal. Direct van Direct. Meer direct dan je tot nu toe ooit hebt gekregen. De hele week 3FM Classic Request. In het Classic Prijzenpakket. En maak kans op een exclusief concert van de Dolly Dots. In jouw huiskamer. Als je van muziek houdt. 3FM, Serious Radio. En dan nu. Oh shit, shit, shit, shit, shit, shit. Ja, ik heb even de container buiten gezet. Ik was toch net op tijd? Eh, uh, we varen. Oh ja. En dan nu. Extra weekend. Over, Hoera. Uh, kapper uh, kapper Hoera. van Bassie gesproken trouwens. Ja. Echt dat rode haar verschrikkelijk, maar wat een leuk liedje was het. Uh, ready to go! In de Classic Request Week, gedraaid op 3 van de 3 van Classic Request Week, zitten we middenin. Het is zojuist begonnen, vanaf 7 uur zijn we ermee begonnen. En het duurt nog een hele week. Het is een hele week lang de tijd om je favoriete Classic aan te vragen. En uh, over Ready to Go gesproken, ik ben er nu pas echt klaar voor, want het bier is hier. Is dat weer echt ja, waar? Ja. Waar dan? Hier. Oh echt? Yep. Ja, één biertje. Leuk. Nou. Is er meer bier, ja? Het is een begin. Op een gegeven moment zie je alles dubbel. Oh, <lacht> ik snap hier, geregeld. Ik tel toch snel al een stuk of tien biertjes, hoor. Ja, Het is begonnen. Oh, lekker nou, een biertje. Heb jij een opener? Eh, uh, nee. Jij ja, ook niet. Nee, ik heb ook geen uh, openende Ik moet je oh. heel eerlijk zeggen, je hebt van die mensen die zijn echt verschrikkelijk handig mee. Weet je wel, dat, uh, dan pakken ze een aansteker en dan vloep is dat ding eraf. Ja, je hebt ook mensen die hebben een kunstgewit. Of in elk geval, uh, nadat vlak ze een biertje daarna, hebben geopend. Ja, ja. Ja. Die doen het gewoon met hun tanden. Maar kan jij het? Gewoon nee. met je hand of met nee. je tanden? Nee, nee je kan het echt niet. Nee. En Je hebt ook een manier. Dan, uh, dan zet je hem tegen de tafel aan en dan uh, uh, je hand erop en dan rous je hem naar beneden. Wacht even, als er nu iemand is die luistert naar dit programma, die zegt uh, uh, simpel met een aansteker of iets anders had. Ik heb hier mijn telefoon ook een beetje die vorm. Uh, dan weet ik hoe je dat moet doen. Dan moet Even, nu even bellen, 0909-1336. Dan uh, pikken we dat wellicht zometeen uh, net even mee. Anders natuurlijk. is het ook zo lullig, hè? Dan zit je gewoon twee uur lang naar een biertje te kijken. Zometeen het woord dat scoort. Onder andere in het programma. En over oh, hebben we wel niemand hangen. Hallo? Hallo? Hallo? Ook een bierliefhebber? Ja, zeker weten. Okay. Oh. Nou, zeg het maar. Heb je nog een tip om uh, dit biertje... wat mij waarschijnlijk heel lekker gaat smaken... Uh, ja, om ja. dat te openen? Je zei zelf net al uh, op de tafelrand eventueel. Ja, maar hoe dan? Nou, je zet hem met de tuintjes met de, met de, met de van de dop. Ja? Wat ga je nu doen? Dan ja. Ja. Ja. zet je die op de rand van de tafel, de fles hang je er eens dus langs. Zijn we verzekerd eigenlijk? Het is een beetje rond, hè? De, de tafel hè? loopt een beetje rond Ja, dan moet je iets, iets zoeken wat recht is. Oké. Okay. Uh. Oh, dus de gd speler hier. Ja? Ja, bijvoorbeeld. Ja? <laughs> ja? Nou, dan hou je de fles goed vast. Ja? En dan met je andere hand, met de bal van je hand, sla je bovenop de fles. Nou, op, op de dop of op de fles? Op de, ja, op de dop natuurlijk. Bovenop, hè? met top zit bovenop dus. Zullen we aftellen? Drie, twee, één. Nee. Nou, ik zie hele redelijke krassen maar geen... Uh... Ja, jullie, jullie hebben geen kracht. Oh, nou dan, dan met meer kracht. <laughs> ik hoop dat we snel toe zijn aan een nieuwe studio. Je moet, was... je, moet, je, moet, je moet niet bang zijn Nee, de fles kapot slaat of de tafel kapot slaat. Gewoon boem, durven. Drinken. Okay, en, nou, ik probeer je nog één keer maar dan echt alles wat ik in heb zo'n beetje? Nou, kom op dan. 1, 2, ik durf niet, wacht Oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, ik zit niet in de buurt, anders zou ik denk ik komen helpen maken, maar 1 2 eh oh, kan oh, leuk. Martijn probeert het op de drumstel. 3 2 1. Yo! Ja. Hey. Okay. Ja. Nee, zeg, gelukt ook, serieus. Ja, zeker. Hij heeft echt zijn biertje op ook. Ja, oh, nee. kijk, kijk. Uh. Er zit alleen niks meer in. Oh, Dat is toch wel jammer. Helemaal onderman. Hé, hey, uh, hartelijk dank voor de tip. Wat was je naam ook weer? Erwin. Erwin. Oh, ja, graag. Mag, niet ik mag ik nog een requestje doorgeven? Uh, ja, kom maar met je requestje. Ja, ik zou graag dan uh, One van Metallica toch uh, willen plaatsen. Oké. Okay. Ja, dan hebben ze al bij extra week dan hebben ze altijd zo'n mooie manier voor, hè? Omdat, uh, op ja, een ja, duur... we zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Nou, dat gaan we nu doen. <laughs> Mooi dan. Ja, dat gaat helemaal en, helemaal goed En even uh, Bart, jij ging naar, uh, naar, uh, naar Eindhoven, en Nee, dat is Martijn. Of uh, Martijn, jij ging naar Eindhoven, Jazeker. Nou, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die doodschappen die Johan zegt te zien, uh, ik weet wel waar dat zijn. Hij zit namelijk, uh, als je bij hem de voordeur loopt, dan ga je rechtsaf en dan ga je na 50 meter weer rechtsaf en dat is de tippelzone. Ik denk ik denk dat hij uh, iets van de zich ziet, uh, smaakt. Nou, het zo, zou maar mee te kunnen maken. Bedankt voor de tip dan, hè? Ik hoor het volgende week. Uh, ja, en qua platen... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! He? mooi. Bye-bye! Hoi, hoi, hoi! En nu hebben we één biertje open en nu? Doe er nog eens één op de druppel. dan? Wat, uh... Nog een keer? Ja, er zitten drie druppels in. Probeer hem nou even een beetje open te houden. Ja? ja. Nog een keer. Ah! Hey! Het is het officiële extra weekenddrumstel en een beetje voorzichtig. Het is gelukt weer. Maar het is wel grappig, het stroomt eruit, alleen het dopje zit snel nou op. Uh, op dit moment, natuurlijk, samen wat wij precies draaien hier. Dat is uh, het, is een en al request vanaf nu. Vanaf zeven uh, uur is dat al zo. Zul dus je een of andere exotische uh, gitaar horen, dan uh, is dat mogelijk. Vers gedraaid, no doubt. Inderdaad, een uh, hey you op uh, op 3 fm. Het uh, programma extra weekend waar Gerard en Michiel op vakantie zijn. Dus voor de duidelijkheid, dus die, uh, die zijn er nu eventjes niet. Maar uh, Martijn en Bart is hier. Ja, hoe zal het programma eigenlijk noemen? Ja, en normaal gesproken, het is een uh, samen. Ik weet dat weten sommige mensen niet. Het is een soort samenraapsel van achternamen. Dus Extra, Ekdom, ja. en, uh, of sorry, ja, Ekdom en Veenstra. En dan Ek krijg je... extra Precies. precies. Alleen uh, bij ons is dat uh, ja, een beetje lastig. Bartijn. <laughs> ja. Maar het klinkt nergens naar. De voorname dan is dat, hè? Uh, wat kan nog meer? ja 3FM AM. Ja. Laten we het gewoon extra weekend noemen. Laten we het gewoon extra weekend noemen. Precies. En uh, ja, we hebben een gast, dames en heren. Soja! Hallo? Hallo. ze is er nog niet? Oh. Ja, dat is een beetje typisch. Ik, uh, normaal gesproken is de gast er om 8 uur. Ja, ik, uh, Maar het is, uh, het is nu tien voor half negen en we hebben nog geen uh, Sonja Silva gezien. Is er rosé aan het indrinken of zo? Nee, water. Oh. Ja, Jij zegt rosé, ik zeg water. Ik stel voor om even te bellen. Ja, laten we even bellen. Wellicht zit ze in de auto, heeft ze wat verdraging... want we worden net een aantal over een file. Hè. Waar stond hij ook alweer op de A16 ofzo? Eh, ja. Er stonden in ieder geval flinke file, dus uh, laten we even bellen. Wellicht er staat ze in de file natuurlijk. Tic -tic -tic. Zometeen nog het woord dat scoort. En, uh, ehm... Hallo? Hallo? Ja? Spreek met Sonja? Hallo? Sonja, goedenavond. Je spreekt met Bart Arends, 3FM. Wat zeg je nou? Je spreekt met Bart Arends, 3FM en Martijn Muis ook. Oh. Ja, goedenavond. Hallo. En, ehm, uh, wij, wij hebben uh, vernomen dat jij, ehm, uh, ja, twintig minuten geleden in dit programma te gast zou zijn. Hé? Hey? Ja. Uh-oh. Ja. Uh oh Wat Ja. gebeurt er allemaal, joh? Ja. Ik ga net mijn zoontje op het gaan liggen. Oh, ja. dan, dan, dan gok ik dat je thuis bent. Echt, ja, dat is goed. Ja. Want ik heb uh, vanmiddag nog een uh, mailtje naar de manager, is allemaal rond, klaar. Maar jij zegt uh, nooit iets van gehoord? Kindercrash geregeld, echt alles. Nou, dat is raar. Dat is raar, hè? Ja, dat is niet helemaal goed gaat. Nee, dat geloof ik ook. Maar uh, gok ik daaruit dat het dus ook vanavond niet meer goed gaat komen? Nou, dat, nee, ik zou niet weten hoe ik dat nu moet gaan doen, me. nee. nee. Is dat is wel een beetje jammer, ja. Ja, dat vind ik inderdaad een beetje jammer. Nou, ja. dan maar een diepte interview via de telefoon, toch? Ja. ja is dat mogelijk? Um, ja. Ja? Dat kan. Oké, okay. heb jij de vragen? Ja, hier, vraag 1. Ja, precies. <coughs> Daar heb ik ja. echt lang over nagedacht. Hoe gaat het met je? Ja, fantastisch. <laughs> Oké. Okay. Bart, heb nou, je nog je een vraag? Nee, uh, ja, um, wat je gaat meedoen met dat, uh, met dat uh, programma? Je gaat zingen en zo. Hè? Dat, uh, ja, cool. Die poging ga je wagen, althans. Ja. Wat heb je er al een beetje. Want je hebt wel wat dingen gedaan, hè, volgens mij, toch? Ja, ja dat, is, dat, is een beetje een, uh, dat is een beetje een misconceptie. Ik heb wel ooit een keer meegedaan aan een musical. Ja, ja, ja. Aan Copacabana, maar dat. Um... Um, mijn solo Want Ondertussen hoor ik een uh, misconceptie op de achtergrond. Ja, en wat zeg je? Van de Nou, Ja? Ja? Dit is Ehm, um, Moet ik mijn verhaal nog afmaken of niet? Nee, graag, ja, sorry. Ja. Oké, okay. nou ja, dat liedje dat ik dus deed in die musical. Daarin nou, speelde ik een vrouw die zeg maar op haar tour was. en die eigenlijk niet normaal met het ensemble mee kon komen. En die ehm. Ja, eigenlijk buiten adem was, dus ik hoefde eigenlijk helemaal niet te zingen. Oké. Okay. Maar binnenkort uh, moet je wel gaan zingen. Je gaat namelijk meedoen aan uh, Just A Two alvast, hè? Ja, klopt. Wanneer begint dat? Oh, hé. Hey. Wat is er? Oh, het oh. Sorry, ik zal niet meer praten. <laughs> Doe jij het interview ja. verder, Bart? Kom hier, oh. Hey. Oh. Mag ik heel even aan de telefoon hebben? Ja, Jij bent goed met kinderen, hè? Ja, nou, ik heb ze sinds dat. sinds klein, praten. Wat is zijn naam? Hallo. Hallo. Hallo. Wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Hallo. Hallo. Oh, hallo. Wat een schatje. Je hebt een hallo uitgekregen, dat is heel wat. Heb je piraat kijken? Oké. Het is weer over. Wat lief. Diepte in het met Silva en haar kind. Ik heb nu uh, zelf thuis een kleinere zitten. Maar dat is echt, dat gaat echt, eh, uh, nou, dat gaat uh, uren door. Maar dit is echt een uh, werk. Ja, ik zeg altijd, ik weet niet wat ik goed heb gedaan in het leven. Maar ik heb iets echt goed gedaan om zo'n Engelsje te mogen hebben. Maar heb je makkelijke kinderen ja? Wat zeg je? Heb je makkelijke kinderen? Nou ja, het, ik heb er maar één, hè. Maar het is echt, het is echt een. een, een schatje. Okay. Hij is nooit vervelend en altijd gezellig en. Ze dus vindt het altijd leuk om het te zien. Ah, ik vind het wel een ik hele goede manier om het niet ontzettend. te hebben over just the two of us, maar ik wil toch even het gesprek nee, <laughs> daar weer het op, op terug. Ik over hebben. Ik ben alleen bloednerveus. Dat kan me Vooral voorstellen. Ja. Omdat dus door dat verhaal dat ik weet ik voor wat allemaal niet heb gedaan op zanggebied eigenlijk die lat heel erg hooggelegd wordt. Je voelt ja, te druk hè? Ja. ja, terwijl het helemaal ja. niet zo is. Nou, nou ik is heb het een tijdje dat... geleden met twee vriendinnetjes van mij een paar optredens gedaan voor mijn sponsor. Maar dat is het, ik kan geen noot zingen oh. uh, lezen. En ik, ik heb nog nooit zangles gehad of wat dan ook. Ik heb wel eens een zangles gehad om een auditie voor te bereiden. Maar al die audities ben ik op zang afgewezen. Dus maar de bedoeling oh. is ook dat je gaat leren zingen, toch? Ja, precies. Ik word begeleid. Ja, je wordt gekoppeld. Elke BN wordt dan gekoppeld aan een, een respectabele artiest. Wie is dat in ja. jouw geval eigenlijk? Siep van de ploeg. Oh, van de kast. Siep van de ploeg van de kast. Ja, oh, okay. tof, hè? Ik ga okay. het van leren. Hé, hey, maar ja. Sonja... Ja? Het is hoe het, hoe het gebeurt, dus dat maakt allemaal niet uit. Maar het is helaas niet gelukt uiteindelijk door misverstand. Dan zit je dan niet, nee, dat niet in de studio. Nee, maar dat is heel erg dat is ja. nog nooit gebeurd. Maar, maar dat kan goed gemaakt worden. Ik bedoel, de, we kunnen nu nog uren blijven hangen. Dat vind ik ook heel gezellig, nou, maar het kan... Dat, ik, weet, ik weet wel wat te verzinnen. Ja? Als jullie nou een keertje komen kijken naar Justin van ze regelen kaartjes. Oké, okay, en dan kom je daarna nog een keer langs om even te praten over het programma. Neem ik oordeel op mee. Okay, maar dan nog een, nog Als een... ik er dan uitgeflikkerd ben, dan kom ik nog even langs om te stellen hoe het gegaan is. Oké, okay, nou dan nog even een klein groetmakertje. Ja. Uh, desnoods neuren hier, maar we hebben... Um, um, kijk, dat hadden we speciaal voor je geregeld ook. We hadden natuurlijk een uh, mooi stukje muziek... waarbij we ja. echt graag wilden weten hoe het ongeveer nu klinkt. Zeg maar dat we een beetje de progressie kunnen, kunnen horen, hè? Compleet casio-orkest ja, ja. uitgenodigd. We hebben echt... Het staat hier allemaal klaar voor het inderdaad, hele, ja? Ja, ja. Maar we waren heel benieuwd. Dat... We hadden eigenlijk een, hier... We hebben een stuk van, uh, van de Backstreet Boys geregeld. De Backstreet ja. Boys. Ja. Ah. en het, het lijkt het lijkt ons te gek als je toch even een coupletje zou willen doen in dit programma. Dan hangen wij op en dan spreek je weer later weer en zo, dan komt het alles goed. En dus nodig als je de tekst niet beter dan, dan Hebben we een deal? Oké. Okay. Ja. 3, 2, 1, go! Even in my heart, Ja! Nou. Goed hoor. You're not coming back to me. En voor de rest moet u echt zondagavond avond gaan. Jij zegt en dat je niet kan zien. Ja, dat, nou, dat klinkt hartstikke goed. Op, of nee, half negen op tien. Ja, Sonja, ja? ik wens u veel plezier met de Kleine... ...maak een leuk weekend van. Ga ik doen, ik ga hem op bed leggen... ...want hij ligt half alles lock-out naast me. En komen jullie een keertje kijken? Ja, Oh ja, uiteraard ja, komen wij een keertje maar kijken. Bele Heeft ook beloofd dat hij komt kijken. Wordt het gezellig. En dat doet hij dus niet. Wij wel. Dus dan wil ik bij deze wel dat, dat jullie het ook echt doen, Nee, ja, maar hè? alleen wij twee, hè? Just the two of us. Just the two ja, of us. Wij komen just langs, hoor. The two of you. Ja, oh, ja. wij zijn er, absoluut. Leuk woordspelletje. Dank je. Zal ik even een drumroffel doen? Ja. En wij spreken hier weer uh, over een paar okay. weken dan, hè? Hé, hey, sorry, hè? Dat was niet de bedoeling. Maar? Better better. do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame, you're sad. One love, one life, when it's one need in the night, one Yeah. wisseling van de wacht. Beide heren kijken elkaar aan... Hmm. ...en gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen... Ja. ...om de DJ-meubel te rennen. Nu! Ja, nu! Oké, okay, daar gaan we! Ja. Ja. Uh, zo! Ja? Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Ja, hoor. Ja, bijna om verder te gaan. Zo, wat heb, je hey, he? wat heb je een groot hoofd eigenlijk? Een koppelfoon bedoel je? Ja. Past hij niet? Nee. Het is bij mij exact hetzelfde verhaal. Ik heb echt die, mm, Ik moet hem echt uh, flink op formaat brengen weer gelijk. Maar misschien hey. heeft het iets te maken met mijn uh, geringe herseninhoud. Zou nou, dat, dat kunnen? we ook niet zeggen. Ik uh, heb hier trouwens nog uh, vragen liggen van, uh, van Sonja Silva. Die kunnen ook wel... Uh, ja, ja. Of, gooi maar weg hoor. Of over een paar weken nog eventjes... Uh. Ook de reality check gaan we niet doen. Hey, ik, krijg, ik krijg trouwens net een smsje via 3333. Wat, zink, wat, wat drinkt ze nou? Ja, daar zitten we al uh, anderhalf uur op de lul. Dat nou zijn. Ik zeg rosé. Ik zeg water. En uh, nou, de enige die het kan beantwoorden is Sonja zelf natuurlijk. ja, Zou Zou nog even één keer bellen? Nog één keer bellen, ja. Nog één keer bellen dan. Ik wil het weten ook. Want dan kunnen we de volgende keer in ieder geval gericht inslaan. Precies. Zie je niet? Dan weten we in ieder geval zeker dat we het juiste spul hebben. Dus wat drinkt ze? Sonja Silva echt alles was geregeld. Alles in kannen en kruiken. Letterlijk, ja. ja. alle rosé Hallo? in kannen en kruiken. Hallo. Uh, Sonja, nog één keer met uh, Martijn en Bart van 3FM. Ja. Uh, we hebben nog één prangende vraag... Dat ontstond tijdens het programma. even de vraag, even vergeten, wat? Wat ja. jij zou drinken. Wat ik drink? Ja? Martijn denkt rosé en ik denk uh, water. Maar uh, zeker weten we het niet. En voor de volgende uitzending willen we zeker weten het ja, goed in huis maar, halen. Het ligt er natuurlijk een beetje aan uh, in welke situatie ik ben. Maar wat had jij vanavond gedronken? Als ik vanavond bij jullie was geweest... Als je nu gezellig hier naast ons... Dan had ik een frisje gedronken, omdat ik nog wat moet rijden. Een frisje. En de, een beetje waterfrisje, zeg maar. Nou, nee, kolenlijfjes. Nou, ja, jammer. Dank je, Sonja, dank je. Ja, dan had ik een alcoholische versnapering toch ja? bij geloven, Ja, ja ben kom ik maar, kom helemaal maar. En gek maar. voor Martini. Oké. Okay. Jammer dit. En nou, nou. zitten we er uh, nog een slaapkindje slaap? Oh, uh, uh, ja, droom. Ja, moet je ervoor, hè? Oké. Okay. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Slaapkindje slaap. Ja. Daarbij de loopers gaan. Zelfs op de Ah, mooi. Nou, is nou, dat moet werken. Uh, mocht het niet werken, hebben we altijd nog Baby One More Time van Britney Spears. <laughs> Die gaan uh, dan zo dadelijk even draaien. Het gaat helemaal goed komen in dit programma. Het klinkt heel goed allemaal. En we gaan even uh, Martini inslaan en tot de volgende keer maar Ja. Weer. Doei. Doei. Hi. doei. Zo, uh, wil even mijn biertje aangeven trouwens? Oh, dat is ook gewisseld nou. Ja? Ja. Ik ga niet aan jouw biertje zitten. Nee. ga mijn eigen flesje lurken alsjeblieft. Dankjewel. Ik krijg trouwens heel veel tips binnen via de sms... hoe je dan een bierflesje dient te openen. Ja, want dat is inderdaad dat is net, net aangelukt met een drumstel... maar dat is toch niet de manier dat je op een nee. verjaardag zit... hé, hey, waar is het drumstel? Ik ben een biertje. Ja, <laughs> Precies, dat is wat lastig. Ja, wat ik, zijn, wat ik, voor ik tips? Nou, ik lees hier, met een A4'tje kan het ook. Nou, we hebben hier een A4'tje. Probeer het even. Geen flauw idee. Hoe vaak moet je voor dat dat een beetje stevigheid heeft? Nou, ik uh, kan me er echt niks bij voorstellen. Uh, je kan het ook handig met bestek doen: de achterkant gebruiken en dan als hefboom gebruiken. Succes en de groeten van Willemien. En deze bizarre, als je echt een man bent, doe je het met de ring van je ringvinger. Moet je wel eerst getrouwd zijn? Ja. Ja. Nou, geen bier voor <lacht> ons. Geen bier voor jou dan in ieder geval? Nee, gaat ook niet goed. Uh... En uh, je moet niet slaan, maar je hand gewoon bovenop de dop zetten en dan hard duwen. Anders heb je inderdaad geen pils meer over zich, Bram. En ook een, een belangrijke tip. Je moet vooral geen kracht zetten. Hmm. Vandaar dat ik nu een muisarm heb. Of ja, dat anders doe je snel. het met, uh, met het krat. Dat kan natuurlijk ook. Gewoon even op de zijkant van het krat. Ja. En dan het uh, flesje openen. Nou, voor de volgende keer. Als Sonja er is, dan gaan we dat even proberen. Ja, we hebben echt genoeg manieren om de, de komende 20 biertjes te openen, dacht ik zo. Hey, even voor de duidelijkheid: we hebben hier twee instrumenten staan: een ja. uh, uh, piano, en, piano. En, en drumstel. Precies. En we zitten midden in de, de Classic Request Week. Klinkt als een piano. En uh, zullen we anders nu gewoon ter vervanging van datgene wat vervallen is, want we moeten echt nu volledig improviseren, uh, en nu een soort van quizje doen: een soort Classic Request uh, uh, quizje. Nou, dan moeten we weer wisselen, want ik speel geen piano tenminste. Ik zal het even laten horen. Oh, dat is jouw... Euh, nou, dit is mijn drumkwaliteit. Laat horen. Dit ja. is het de beste solo die ik in heb. Toch nog even een tijdelijke wisseling van de wacht dan? Zullen we gewoon nog één keertje wisselen, ja? Ja, we gaan zo duidelijk nog even één keertje wisselen. We gaan nog één keertje wisselen. En dan handen. ben ik heel benieuwd of je nou ja, die legendarische drumroffel herkent. Ja, of een stukje pianomuziek en nee, nogal als een classic. Dan uh, mag je nou uiteraard eventjes bellen. 09091336. Over pianostukjes gesproken. Kijk! Overduidelijk Britney Spears, Je gaat vooruit, Martijn. Dank je Ja. Goed werk. <laughs> De Classic Request Week op 3FM met, nou, oh, dit is toch wel een classic... Britney Spears, Baby One More Time is dit. Oh, Biden, Biden, how was I supposed... Vandaag, tien jaar geleden, dat Notorious B.I.G. werd vermoord. Bij 3 voor 12 XL, een special. Surf naar 3 fmnl voor details. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my father. Come on, baby, light my father.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 Become a funeral pyre. Come on, funeral pile. Come over the light by fire. Come over the light by fire. Try to set the night on fire. Yeah. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. ...zouden we een orgel staan vroeger. Dat is echt het eerste wat ik erop speelde. Light my fire! De Doors, het beste, het beste of allemaal van het Doors... ...wordt tijdens de vakantie van mij en mijn vriend... ...altijd helemaal grijs gedraaid. Daarom kan, je, kan dit nummer voor mij niet ontbreken. In de Classic Request zegt Dagmar het Zevenaar. Dag Dagmar. Speciaal voor haar gedraaid. Waar koopt ze de boodschappen? De, nou goed, de flauwe woorden ook. Hé hey, Martijn, we gaan het doen. Ja, het klinkt alsof er een drumroffel nodig is. Uh, is er een drumroffel ja, nodig, ja? dat in het ja? kader van de flauwe grappen. Even. Serieus, wacht. Oh, op die manier. Ja, maar ook een drumroffel om datgene wat we nu gaan doen. Dat is meer pauken dan, hè? Want we zitten midden in de Classic Request Week. De 3-FM Classic Request Week. En uh, we gaan even wat dingetjes doen op het drumstel op de piano. Ja. ja op het drumstel. Precies. Ik achter de toetsen. En ze uh, bedoelen dat je het herkent. 0909-1336. En het gaat voornamelijk om de ere. Maar uh, herken een stukje. Dan, uh, nou, dan krijg je een pluim uh, waar je hem hebben wil. En uh, dan uh, feliciteren we je. Het is dus 0909-1336. Voor een, een, een, ja, een, een, een classic die hierna wordt gespeeld door. Begin jij? Ja. Dat is ook echt een klassieker, hè? Hij gaat echt een klassieker ja, spelen, ja. Een legendarische drumroffel. Oké, okay, wacht even. Nou, herken je hem? Of uh, denk je nu al dat je hem herkent? 0909 1336. Martijn, Martijn, achter het drumstel. Komt-ie, hè? Hit it! Ja, en dan nog een keer. Wacht, Martijn, ik check het gelijk even. Drie van hem goedenavond. Hoi, ja, ik ben Martijn. Hé, hey Martijn. Wat heb je zojuist gehoord? Uh, ik dacht een liedje van Calimero. <laughs> Bijna goed. Bijna hè? goed. Bijna. FM, goedenavond. Hallo, met Erik. Erik, goedenavond. Hallo. Nou, het is voor mij de bekendste drumrol die er bestaat. En dat is? Uh, in de herfst blijft het volkomen. Ehm. Ehm. Ehm. Ja, ehm. Ja, ehm. Dat is goed. Ja, is goed. Er ja, werd even goed nagedacht over de titel voor mij door Martijn. Maar dat is goed geantwoord. Dus, uh, is Gefeliciteerd! Ja. Waar, waar wil je de veer hebben? Ehm. Um, op mijn hoed. Oké, okay, wordt vanavond nog geplaatst. Heel fijn. Goedjes! Hoi, dankjewel. Hoi, Drievend, goedenavond. Hoi. We kan je misschien even je gehoorapparaat wat zachter zetten. Naar links, hè? Naar links. Naar links, ja? Ja, oh, is dat kan ook meteen ophangen natuurlijk. Drievend, hallo. Hi, met Niels. Ben je klaar voor een stukje pianomuziek nu? Ja, wat? Oké, het is een klassieker. Uh, al een tijdje oud, jaren 90. Kleine hint. Oké, okay, komt ie, hè? Weet je het al? Marco Bezato? Ja! Zo! Goed geantwoord. Wat een muziekkennis zeg. Hé, hey, ook een pluim voor jou, hè? Dankjewel. Kan en je waar wil je hem hebben? hebben? Waar wil je de pluim hebben? Wat zeg je? Waar wil je de pluim hebben? Op uh, mijn linkeroorlel. Linkeroorlel. <laughs> Gaan Goed, we regelen. Ja, wordt allemaal okay. voor je geregeld. Ja. Hé, hey, dankjewel, hè? Oké. Okay, hoi, drie hoi. goede hoi. goedenavond. Hoi, Max. Hé, hey, Max. Max! Hey. Of doen we dat niet meer? Nee. Max, uh, voor mij staan we weer aan een drum, uh, drumstukje toe. Martijn okay. klimt voor achter de drum. Het is doel dat je het herkent. En klassieker, in verband met de 3FM Classic Request Week. 3, 2, 1. Die herkende ik ook niet, Martijn. Ik heb nog één keertje te doen. Ik heb... Was dat uh, u Nee. Niet goed. Nee, maar ik kan kijk... nog even één ding vragen. Uh, wat zou je graag willen vragen? Aan Martijn, uh, de nummer die vanochtend heeft gedraaid, hè, van Ja, uh, yeah, I wanna know who you are. Uh, zeg maar, de Giel verring. Uh, jij wil dan weten wie dat is? Ja. Dat is volgens mij I know met uh, van, uh, van Good Things End. Ja, die. Mooi. Maar bij deze. Misschien gaan we nog draaien. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Dankjewel, hè? Dat is hem in elk geval niet, want er zit ook helemaal geen drums in in de geelversie. Dat is het sowieso niet, hè? Martijn, ingeven, Martijn. Het is Nederlandstalig. Dat hoorde je toch wel? Ja, dat Duidelijk Nederlandstalig. Hallo? Met wie? Hallo? Goeiedag. Ik heb ook nummer hoorde je. Hallo, Frans Bouwer, heb je een voor mij? Ja! Helemaal goed! Gefeliciteerd hoor! En een dankjewel. pluim! Hey, dankjewel hè! Oké! Okay, waar doei. wil ze de pluim hebben? Nou. oh ja, zullen we oh, weer oh, de pluim hebben? Ja, ja, ja, die willen we zeker hebben! Waar wil je hem hebben? Waar? Ehm, um, waar willen we hem hebben? Ja. Uh, voor op de auto. Voor op de auto. Prima! Voor op de auto. Wordt gegeven. ja. Oké, okay, dankjewel! Oi. Dag! Driefem, goedenavond! Weer ja, weer Martijn. Hallo, weer met Martijn. Populaire naam vanavond, Populaire zeg ik. Ongelooflijk. Oh, Tijd voor een klassieker. Bart gaat even een stukje ja. spelen op zijn piano... en aan jou de taak om hem te herkennen. Ah, makkelijk. Heb je enig idee? Het ligt op het puntje van de tong. Ja, dat is niet de titel. Dat is niet de titel. Nee, ik snap het. Maar bedankt voor de poging. Ja! Oké, okay. dag. dag! 3FM met Bart en Martijn, hallo, wie is dit? Ja, hallo! Met? Jelle! Jelle! Hey. Wat hoorde je zojuist? Vanessa Carlton. Ja! Helemaal dat is goed! goed, goed. maal. Is Helemaal goed! Nou, dan, hebben we de, dan hebben we de nummer 2 en je zo lekker bezig bent, mag je er gelijk nog eentje doen. Dat is de, dat is de drum van, uh, van, uh, van Martijn weer. Ja. Die, Een klassieker weer. Eén. Wat hoorde je daar? Uh, speel nog een keer. Ook nog een keer. Vooral een keer. <tie> Wat hoorde je? Nirvana. Nirvana! Oh, hey, helemaal goed, man. Like like ja. Nou, dan hebben, we er, dan hebben we er nog eentje. Maar die ga jij niet meer doen. Dankjewel, hè. oké. Okay. De laatste beller, De allerlaatste kandidaat. Hallo? Ivo. Ivo! Ivo. Oh, goeiedag. Hé, hey, we gaan uh, nog één stukje piano laten horen. Een klassieker weer. En het is een ja. dat jij hem raadt. Ik uh, wens je veel succes. Is... Dankjewel. Ach. Ja. Oh. Da, da, da, da, da. Final countdown Europe. Wat zeg je? Final countdown Europe. Final countdown Europe. Is ja, yes, goed gehouden. Ja. Gefeliciteerd man! Ja, dank je. Met niks. Met verrassing. <laughs> een oh. 3FM Classic Request 3FM Classic Request Once more, you hide them behind closed This is all that you have got All that you can see You talk, talk About other people's shit So you won't see your Geel als Gerard, want die zitten gewoon in de Oh, Cresip, hoorde je, in her sun, stupid. De witte gat zitten ze lekker een beetje bij te bruinen. Lekker hoor. Ze zijn bezig met een uh, nieuw album, hè? Cresip. De gasten van Cresip. Maar ja, dat is na 2000, dus dat kan even niet. Nee, het is al voor te reserveren inderdaad, ja. Maar het is nog niet uit... Er is nog ook geen... Uh, het hoesje is nog niet uh, te zien. Maar hij is wel al voor te reserveren. Nee. <laughs> Je kan hem al bestellen. Je kan hem al bestellen. Nu ja. Ik vind het toch jammer. Wat? Nou, Ik had even in de planning, ik dacht, we doen een keertje extra weekend. Echt bij hoge uitzondering, omdat de mannen er allebei niet zijn. En uh, ik had eigenlijk de planning, nou ja, vrijdagavond, lekker een beetje bolavond. Ik regel een frituurpan. Die lucht! Nou ja, maar inderdaad, oh, nee, het rottig nee. is, neem even een frituurpan van huis mee. Dat is echt een hele operatie. Waar is hij dan? Nou ja, niet dus. Nog steeds thuis? Nee, ja, staat nog steeds thuis, oh. ja. Maar ik heb wel zin in iets eigenlijk. Nou, dat bedoel ik. ik bedoel, het bier is hier. Zullen we wat lekker zo? Uh... Maar de mag, mag ook wel eens gevuld worden eigenlijk. Met iets anders dan uh, een alcoholische versnapering. Wij bellen zo even met een snackbar. Lijkt mij een goed plan. Frituurpannen dat zijn echt. Uh, daar heb ik de meeste anekdotes mee, mee gemaakt trouwens. Oh ja? ja? Doe even een leuke anekdote? Het begon op mijn veertiende. Nee, maar dat was echt een, uh, echt een verhaal apart. Ik had Jij een, uh... en de frituurpan. <laughs> nee, een vriend van me was dat op de middelbare school. Ja? Die had, daar ben ik één keer mee naar huis geweest. Maar het was een beetje een aparte familie. Die, uh, dat kleinste kind dat, uh, was alleen thuis, dat was vier jaar. Drie jaar was het oud, drie jaar oud. En uh, er stond altijd de frituurpan aan. Zodat het kind, als hij gewoon trek had, dan kon hij wat nemen. En ik die, die, was er een keer. En op een gegeven moment die koelkast gaat open. Wordt een, uh, een, uh, een kroketje uitgetrokken. Het kind gaat staan. Het werpt van drie meter afstand. Echt geen gelul. En poeps. Maar dan ook echt als een schoonspringer die een tien krijgt. In dat frituur. Dat is... Uh... Het is echt, dat, dat lukt maar. Ik krijg niet eens normaal gesproken... als je een frikandelletje van 10 centimeter hoog erin gooit... en dan is het al, al golf. Dat doet me dan toch weer denken aan bier. Er is namelijk een, uh, ja, een, een apparaat uitgevonden voor luie bierdrinkers. Stel een een je voor, trouwens, je ja? zit op de bank... en je hebt geen zin om naar de koelkast te lopen. Mm -hmm. Dan is er vanaf heden een koelkast... Die met meen? Katapult. Nee, je lult. Nee, is echt waar? Is dat echt waar? Ja, dus je drukt op de afstandsbediening, dan komt er een katterpult tevoorschijn. en die werpt dan gewoon het bierflesje naar je toe. Moet, je? Je, moet je niet te groot wonen, want uh, nou ja, de actieradius is ongeveer drie meter. Eerst even laten instellen door dus een netwerk. die Flamix die moet nu even de bestelling weer afzeggen. Die redt het niet. Maar dat is even wat, toch? Zo, uh, zou ik dat volgende week meenemen? Lijkt mij een goed plan. Schierart er gewoon weer, maar dan hebben we een, een, een, een, een bierkoelkast met ja. katterpult. Ik vind het een nou, goed plan. Geen frituurpan vanavond en ook geen Sonja Silva. Maar ik wil dan toch eventjes de reality check doen. Zometeen. Ja, geef jezelf even